Een hoorspelserie in zeven delen door Dick Walda. Regie, afleukkig. Zesde deel. Freek Keverling van huis uit Antiguer heeft in opdracht van de familie De Bes een schitterend orkestrion, een mechanisch muziekinstrument uit Zwitserland laten komen. Twee oude vaklui zetten het kolossale instrument in elkaar. Op het moment dat het apparaat in het tuinhuis van de Best staat, gaat er, alsof er een doemrust op het orkestrion, van alles mis in de omgeving van Freek Keveling. Freeks broer hakt eindelijk de knoop door en gaat scheiden van zijn dominante vrouw. Om beurten komen ze hun beklag doen bij Freek. Bij een ongeval komt Eelco de Bes om het leven. En van de ene dag op de andere wordt Keveling geconfronteerd met tal van zaken waarvan hij totaal geen verstand heeft. Bovendien moet hij weduwe Doortje de Bes met wie hij een hartstochtelijke relatie heeft opvangen... en op haar verzoek optreden als bewindvoerder van de koninklijke jutefabrieken. Nou, Jullie hebben nog twee dagen. Lukt het? Moeten we wel dag en nacht doorwerken. De trommels doen het perfect. Ja, maar dit hele front dat moet nog ingebouwd worden. Dat kan later. Het gaat erom dat het orkestrion speelt. De instrumenten. En dan? Is er een geluidsinstallatie in die aula? Nee, ik neem alles zelf mee. Ik, ik, ik maak hier een opname en draai mijn aula af. Het wordt kielen kielen. Ja. Hebben jullie nog iets nodig? Nou, aan het eind van de middag... dan moet ik even een auto hebben om die blaasbalgen op te halen. Nou, ik breng je. Nog broodjes laten aanrukken of een glaasje moutwijn? Nee, geen alcohol. Dan loopt het uit de hand. Kreek. <laughs> hey. Ja? Hoe is het met uh, mevrouw de Bes? Ja, hoe is het? Helemaal apathisch. Hij heeft de Bes nog geleefd? Nee. Nee, ze hebben hem uit de auto moeten zagen. Het getuig heeft verklaard dat hij minstens 180 heet. Terwijl je daar op dat stuk niet sneller dan 100, 110 kunt rijden. Nou, de auto van die man, die was natuurlijk veel te snel voor dat soort wegen. Maar waarom had hij dan zo'n haast? Nou, geen idee. En hoe moet het dan verder met die jute? Nou, dat weet ik niet. Nou, verder echt niks nodig. Hoe laat zal ik je wegbrengen? Nou, hij zei aan het eind van de middag, zijn ze klaar. Uurtje of vier. Je bloed. Doortje. Oh, het ging vanzelf. Ik heb op mijn lip gebeten. Ach, okay. hier heb je mijn zakdoek. Er komen mensen uit India. Hmm. Meneer Lacroix regelt alles. Bloed ik nog? Hmm. Nee. Zeg, wat zijn er voor mensen, Doortje? Het is allemaal mijn schuld. Dat praat je me niet op mijn hoofd, nooit. Het orkestrium komt klaar. Ach, dat kan me niks schelen. Niks. Meneer Lekraad. Ik vrienden. wil niemand zien. Niemand. Ik ben niet. Luister, de... Freek. Ik wil niets met die afschuwelijke Jute en Touwmensen te maken hebben. Met hun schijne heiligheid en hun. hun... Ik heb zo'n zo rare tril over me. En het licht is zo, zo schel. Doe de gordijnen een stukje naar links. Hier, drink wat. Ik heb er wat doorheen gedaan, volstrekt onschuldig. Hoor je wat rustig. Ik, ik wil een borrel. Niks daarvan. Die mensen uit India... Ach, dat zijn natuurlijk allemaal zakenrelaties. Daar kwam zijn jute toch vandaan? Er werd hier toch gesplitst in twee afdelingen, zakken en touwen. Die mensen komen niet voor Eelco. Die mensen komen omdat ze bang zijn dat het misloopt met hun rottige en onbenullige... Blijf bij hem, alsjeblieft. Ik regel alles. Samen met meneer Lacroix. Maar, is dat toch een enge man? Kon Ilko daarmee opschieten? Ik noem hem altijd muis. Muis heeft gebeld, schat. Door en door slecht. Maar Ilko heeft hem in de hand. Hij kent al zijn trucs. Muis kon goed omgaan met dat rare volk, met die zakenmannetjes. Hoe jij wat ik zeg? Ilko heeft hem in de hand. Had, had, had. Ik moet spreken in de verleden tijd. In de voltooid verleden tijd. Luister Doortje. Het is niet goed om Ilko nog te zien, karmozijnrode bloemen. Die, die moeten er komen. Hoor je wat ik zei? Hé? Nee. Je zei niets. Het is beter vanwege het afscheid. De herinneringen, Lieve. Oh, voel je hoe koud ik ben? Ik zal goed voor je zorgen. Druk me tegen je aan, Freek. Oh, ik, ik, ik denk dat ik bevries... Wat durf ik nou eigenlijk te zeggen over de slechtheid van muis. Ik, ik, ik, ik ben zelf een afschoen. Ja. Hij, hij zou met het vliegtuig gaan, frik. Dat zou niet doen. En, en ik, hé X. Ik, ik ga met de auto. Hij wilde zelf toch ook met de auto. Je haalt de dingen door elkaar. Zeg, zeg, zeg dat je voor me zorgt dat je me niet alleen laat. Ik laat je niet in de steek Doortje. Freek, hey. hallo. Fijn dat ik even kom komen. Ga zitten. Dank nou, je. Nou, hoe is het nou met je? Eerst jij maar. God, uit de hele wereld komen allerlei mannetjes... de telex, de maar... een muis vraagt aan mij waar hij ze moet onderbrengen. Zakenrelaties natuurlijk. Ja. Maar het is voor mij zo'n totaal nieuwe wereld. J jij treedt op als bewindvoerder? Mhm. Mm ja. En voor geen stuiver verstand van alles wat er gebeurt. Ik zorg alleen dat het orkestrion op tijd klaar is. Dat ga je toch niet verslepen? Nee, nee. Ik maak een opname en speel die in de oude af. Koffie? Ja, ja, graag. Ben je blij dat je weer hier bent? Ik slaap hier. Op de oude bank. En net wil je niet meer hebben? Nee. Ik wil Annette niet meer hebben. We gaan scheiden. Dank je. En wat zegt zij? Voorlopig niets. Dat maakt me heel erg onverrust. Annette en zwijgen. Eh, kunnen we... Kunnen we samen? Niet ergens wat huren? Ik moet... Eh, nou, ik bedoel... Ik wil je niet voor het hoofd stoten, Johan. Maar ik moet eerst die toestand bij de best en alles wat er omheen zit afmaken. Het je is volstrekt van de wereld. Ze zegt dat het haar schuld is. Ja, ah, een onzin. Ja. Ik begrijp niet hoe ik in de kortste keer... weer in de meest ingewikkelde situatie terecht ben gekomen. Het komt op je af. Je hele leven. Het <laughs> nou, liefst zou ik vanmiddag vertrekken... Via de perron, om even half vijf gaat dan een trein naar Wenen. Hoe is uh, die relatie? Ik, ik bedoel... Ach, ja. Alles wat er gebeurd is, is een... Hoe moet ik je dat nou uitleggen? Een hele onverklaarbare en een onverwachte intimiteit. Het is zo klein, nu een meisje. Echt een meisje. En daardoor raak ik soms in de war... Je drinkt weer. Kun je dat merken? Ik vermoed het, toen je in het ziekenhuis was. En nog bedankt, Freek, voor alles. Ach, wat nou alles? Ik... Alleen het feit dat je daar was. Ik ga scheiden, echt. Dan maar alleen verder. Ik koop eruit. Ja, dat gebeurt. Als je... Als je wilt, kun je terugkomen in de zaak. Ik bedoel... Laten. Denk erover na. Hm. Ik moest je de groeten overbrengen van De Vos en Laanmaker. Ja. Mooi volk is dat. Hè? Ja. Die mannetjes zijn goud waard. Met notaris Terwiel spreekt u. Ik heb van meneer Lacroix begrepen dat u mevrouw De Vos momenteel um, begeleidt. U bent gemachtigd. Klopt ja. Kan dat uh, niet na de crematie? Ja, kijk, het punt is dat het nogal een... een ...dedicate aan gelegenheid betreft. Meneer De Bes was namelijk... Uh, ...ja, laat ik me er wel voorzichtig uitdrukken... ...bevriend met iemand waarvan ik vermoed dat mevrouw De Bes niet weet. Ik moet dus... Morgenochtend tien uur, schrikt u dat? Uh, uh, mag het kwart over tien worden? Nou, uitstekend. Uw adres, meneer Wiel? Ja, ik ben met het openbaar vervoer. Ik bezit geen auto. Oh, juist. Ja, ja. Nou, neemt u, dan neemt u bus 12. Die brengt u bijna tot aan de stoep. Uh, van Lingenweg 12. Duidelijk, meneer wiel. Nou, dat kon niet missen, Hij had ergens een mens zitten rij, mevrouw. In Eindhoven of Butel. een met de zachte G. Kwam mij twee keer per week daardoor raakte hij natuurlijk achter op zijn schema en ging 180 heen. Nooit je mag het niet weten. Ik eis... <laughs> je lijkt de vakpot wel. Ik bedoel... Uh... Waarom bespreek je dat niet allemaal met Johan? Hij vertrouwt jou. Jij bent de enige nu Het is een zaak tussen jou en Johan. Hij kan niet zonder. Me. Geen week. Absoluut. Ik heb fouten gemaakt, Freek. Ik geef het. Hij mag nou alles. Ik, ik laat hem helemaal vrij. Maar hij mag me niet in de steek laten. Het huis, alles, de zaak. Ik, ik ben toch ook maar een mens. Ik schrijf hem een brief, leg het hem uit. Ik kan niet schrijven. Jij moet het doen. Dat dwingende voorschrijven van jou altijd. Misschien. Uh... Ja. Misschien komt het allemaal door mij. Vanwege mijn jaloezie. Een soort van ziekte is het Ja, u ja. kunt er niks tegen nemen. Ben ik hard, Freek? Nee, nee, nee. Niet draaien. zeg het. Je vergeet niet, ik ben degene die keveling en keveling groot heeft gemaakt. Huh? Nou ja, dat komt misschien door mijn dominante gedrag. Johan heeft dat nodig. Iemand die het helder ziet. Jij hebt en... keveling en keveling groot gemaakt... Maar wij hebben toch het werk gedaan. Ik heb jullie gestimuleerd. Ik heb er het geld van mijn ouders in gestoken. Ik heb... Dat van... is drie keer ik. Het hele eigen eten is mevrouw... dat je niet alleen ziekelijk jaloers bent... maar ook aan een enorme zelfoverschatting lijkt. Wil je... wil je echt geen goed woordje doen dan, Freek? Het kan toch niet zomaar afgelopen zijn? Ik denk dat Johan heel duidelijk heeft gekozen. Eindelijk. Ja. Eindelijk heeft hij dan een besluit genomen. En ik dan? Denk er dan niemand aan mij. Die, die stilt in huis. Ik hoor alleen de klok tikken. Nou, neem een hond of een poes. dus een zo'n vogeltje. Hoe laat heb je het? Uh, bij tien. Nou, dan moet ik nu echt weg. Praat je met Johan? Ik kan niks beloven. Maar we kunnen toch... Bijvoorbeeld... gaan we. Dag, Regen jij de consumpties even af? Sterker hè? Nou, zo liggen de zaken dan, meneer Keveling. Hoe lang heeft die relatie geduurd? Dat zou ik u niet durven zeggen. Ik weet wel dat meneer de Bes een jaar of vier geleden... bij mij is geweest om zijn testament te regelen. Hm. Kan het niet buiten mevrouw de Best om? Ik bedoel dat zij in deze nogal stuitende situatie niet wordt gekend? Meneer de Bes bepaalde dat juffrouw Lelieveld elke maand een bedrag van... Waar heb ik het? Ik heb het even... Even eens kijken of ik dat... Nou, dat kan er niet in één keer worden uitgekeerd. Uh, nou, nee, in feite niet. Nou, u en ik, we kunnen het toch op een akkoordje gooien. Uh -huh. U uh, wilt per se voorkomen dat mevrouw De Bes erachter komt? Ja, mevrouw De Bes is momenteel nogal in de war. Uh -huh. Als ik het goed begrijp, zou die juffrouw vanwege de relatie die ze samen hebben... hadden, bedoel ik natuurlijk... Het is nog iets ingewikkelder. Het is weggesluist geld waarvoor meneer De Bes mij heeft gemachtigd. Weggesluist geld? Zwart. Zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. En die maandelijkse zakcent bedraagt... 2000 gulden. Zo. En dat geld staat vast? In België. En daar kan ik maandelijks maximaal 3000 gulden vrijmaken. Uh -huh, uh -huh. En dat is levenslang? Wanneer de BES is uitgegaan van 30 jaar plus rente op rente. U begrijpt, die, die 2000 gulden wordt uiteindelijk voor een deel door de bank gefinancierd. Met een bloed te steken. Nou ja, wie ben ik, Oh, meneer Keverling, er passeren zitten mij nog wel andere zakjes. <laughs> maar meneer De Bes was een goede klant van ons. Nou goed, uh, we houden het geheim. U en ik. Na de crematie komen we even langs. Verder geen beerputten, meneer Tawiel? Nee, nee, nee. Ik ben blij dat u instemt met dit voorstel. Nu gebeurt het pijnloos en discreet. Daar kunt u van verzekerd zijn. Ja. Dus. U kunt me misschien op een stukje papier even een overzichtje geven. En uh, plus een bankafschrift. Geen punt, meneer Keverling. Met alle plezier. kan je redden de vos. Geen paniek. Als jij nou die bal gedoet... dan kijk ik nog even naar die kleine trommel. Ah, het is wel een schoonheid, hè? En waar komt hij te staan? Ja, hij was voor hem. Ik geloof dat het haar geen ene moor interesseert. Hij heeft iets van haar. Laat hem maar met zijn speelgoed. Andere mannen vissen of gaan er voetballen. Mijn man heeft dit speelgoed. Dus zij ziet de schoonheid niet. Kijk nou nog even naar die snaren hier. Die hebben nog wat spanning nodig. Ah, de gewichten hangen perfect zo. En hoe is die freek daar nou tussen gekomen? Wat heb jij gezien? Hoe dat mens naar hem kijkt? Ja, je weet hoe freek is. Die tovert met mensen. Dat wij hier nou al een kleine drie weken als gekken bezig zijn... dat, dat heeft hij toch weer voor elkaar gekregen. Als alles achter de rug is... Dan ga ik overwinteren in Spanje? Met die vrouw van de vierde verdieping? Ja, als ze wil. Nou, daar heb je hem. Nou, we gaan een opname maken. Nou, dat moet kunnen. Hoe kan dat nou? Komt goed, komt goed. Ja. Zet het ding dan nog maar even uit. Ja, dat lijkt nergens op. Nou, overnieuw. Ja, ja, ja, wacht even. De kleine klepjes blijven hangen. Momentje. Jullie komen toch ook naar de crematie, hè? Wordt dat op prijs gesteld? Ja, natuurlijk. Jullie horen erbij. Komt er veel volk? Ik heb de grootste oude afgehuurd. Er komen mensen uit India. Dat komt de jutte vandaan, niet? Zijn zover! <totstuk> is het, Jurk? Nou, lijkt me prima. Je kijkt niet eens. Jawel. Ik kan kijken en inschenken tegelijk. Kun jij op maat houden? Heel goed. Maar ik voel me schuldig. Zo schuldig als een kind. Een heel vreemd gevoel. Jagen niet geval. Ja. De laatste keer dat ik Johan had opgelicht. Oh nee, nee, nee, deze kan niet. Kijk, helemaal bloot van achter. Doe die hoed op? Ja, heb jij het moed? Huh? Nee, het idee. Maar dan koop je er toch heen? Nou ja, ik zie wel. Ja, ja die jurk is beter. Ja? Heel beschaafd. Kijk, dit is het laatste collier dat Eelkom me heeft gegeven. Hij was in Brussel. Hij ontdekte bij een antiquaire. 18e eeuw. Hij was in Brussel? Ja. Hij moest daar heel vaak zijn de laatste maanden. Ja, dat is, is heel mooi, ja. Maak jij het even vast, Freek, alsjeblieft. Mm -hmm. Blijf bij me, Freek. Ach, jij is wel helemaal in het zwart, dat ontroert me. Ik, ik denk, ik kan jou toch zo niet alleen laten? Ja, dat zou heel vreed zijn. Je wordt door verdriet of afhankelijkheid voorgoed aan elkaar gekoppeld. Zo gaat het altijd in dat chaotische leven van mij zo op tegen al die afschuwelijke mensen blijf alsjeblieft steeds bij me in de buurt lieverd Allen bijeen hebben meneer De Bes leren kennen als een doortastend, zeer bekwaam ondernemer. Oh, ja, ik hem toch een goed volgest. Ja, ja. De deur stond altijd open. En onze gedachten gaan in deze droeve dagen uit naar mevrouw De Bes. Ik wil sluiten met het bijbelse verhaal van Job. Naakt ben ik uit de schoot mijn moeder gekomen. Naakt zal ik erheen wederkeren. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. Wat een gelul! <tus> zal ik nu even? <tus> <tus> <Zo>. <tus> eh, dames en heren. Mevrouw De Bes heeft mij gevraagd u te danken voor uw aanwezigheid en u blijken van belangstelling. Dank u. Zij van de best. Ja, liever. Nu kon je horen waar mevrouw vandaan komt, hè? Hm? <laughs> Volksbuurtje. Is dat zo? Hij heeft er nog net geen lezen en schrijven hoeven leren. Oh, Zo'n mens kan de koninklijke Jutte toch niet leiden? Hé, hey, wij maken ons dan ook grote zorgen. Ja, dat is bespreken. Ja, maar dat is. Mijn deelneming, mevrouw de beste dat stemt. Dan... Dank u. De ik heb een man gekend van de ren paarden. Okay. Zal ik de vos een even wegbrengen door het wij, wij gaan samen. Wil jij rijden? Ja. Zie je wel. Ik, ik, ik heb die rare tril weer over me. Maar nou, we hebben het ergste gehad. Al die enge mannen. Nee, hun vrouwen. Net rookvogels. Nee, die aasvogels. Die zetten toch allemaal achterin, helemaal achterin. Die vrouwen. Nee, die, die, die, die, die vogels, die aasvogels. Laten we alsjeblieft samen naar Arthus gaan. Dan laat ik je mijn oude buurtje zien. En de gasten dan? Oh, dat, dat, dat regelen La Croix en de Big prima, hoor. De Big? Mm. Is dat die kleine, permanente man daar? Sloen en slecht. Eén van de procuratiehouders. Nou, wacht hier even. Ik vraag wat de la maken willen. Oh, ja. We kunnen hun eerst wegbrengen en dan naar achter <laughs> Maar weet je dan zeker dat je daarheen wilt? Ja, ik ben er in geen jaren geweest. Beetje gekke wel, hè? Mijn dan lieverd, ik ben toch geen. Nee, die houden we erin, hè? Wacht even, ik ben zo terug. En als we nou hier de hoek omgaan, dan komen we in de Haripola klaar. En, en dan lopen we die uit en dan breng ik je naar de plek waar ik vroeger altijd speelde. Ja... Zo'n schitterende stationshal van Van, van Genteloos. Die er. En dan en was er daarachter een vaart. En nergens een bruggetje natuurlijk. En dan aan de overkant waren pakhuizen. Ja, ik vond altijd dat die er heel dreigend uitzagen, zo streng. Wat heb je, een koude handtoortje? Hou me vast, Frik. Dan word ik vanzelf warm. Zo, en dan gaan we nu de hoek om. En dan heb je daar de hal met rails Nou. Afgebroken. Het is één zandvlakte. Kijk. Daar, daar zijn de pakhuizen. Oh, oh wat, wat, wat, wat, wat vreemd dat je nou vanaf hier van deze plek de pakhuizen en het water zien kan. Ik... Weg. We, we, we, we, we moeten hier weg. Ik, ik, ik wil dit niet zien. Dit mag niet. De, de, de rails... Ik We gaan over drie kwartier sluiten. We nee. gaan over drie kwartier dicht. Nee, is niet goed. Ja hoor. O, de valsheid van die mensen. Ik kom er niet meer tegen. 300 gasten op zijn minst. Zag je hoe ze die broodjes zo opvraten? Alsof ze een week niet gegeten hadden. Ach, kijk nou. De kamelen. Dromedarissen, laten we hier even gaan zitten, hier uh, bij, die, bij die rare rotsen, bij die namaakrotsen. Oké. Okay. Berggeitjes. Nou, ja maar beesten kunnen hier toch helemaal niet uit de voeten. Moet je slokje, Dordje? Oh. oh, je hebt een klein flesje bij je, dronken lap, <laughs> wat ben je toch slecht. Geef hier. Mm. Hoe moet dat dan verder? Ja, over we weggaan. Verlaten. Als kind, hè? Als kind heb je, ken je zo'n gevoel niet. je laat je kind nooit in de steek, natuurlijk. Wij gaan op reis samen, Kevelin. Jij maar... hebt je reisschoenen al aan? Altijd, dat weet je. <laughs> Hoe goed ken je heel goed, Ik ken hem heel goed. Heel goed. Alleen bij mij durfde hij niet zichzelf te zijn. Hij was heel klein, soms wilde schuilen. Had hij iemand anders? Vrienden? Vriendinnen? Elko had heel veel vrienden. Die, die, die rode, die mooie man, Albert, dat was zijn maatje. Maar verder. Ach, hij was zo klein, had soms zo'n zo buik vol van al die smerige zaken, trucs, van al dat gehuichel. Net geen oplichterij. Hij zei altijd, als ik zestig ben, dan stoppen we. Hoe lang moest hij nog? Drie jaar. En een vriendin? Nee. Hij... Je, je bedoelt een, een, een, een maîtresse of zoiets? Een, een geheim mens? Nou ja, maar... Nee, ik weet het zeker. Hm. Hij had niemand. Laten we verder gaan. Apen? Nee. Grote vogels. De vogels van vroeger. Nou, kom maar mee. <laughs> Ik breng je. Waarom reis jij, Freek? Ik weet het niet, lieverd. Denk erover na. Ontsnappen. Ontsnappen, ja, en verdwijnen. Er is nog een motief. Ja. Iemand anders willen zijn. Zeg dat nog eens. Iemand anders... Nee, wil... nee, nee, daarvoor. Uh, hoezo? Ik... ik... weet het niet, lieverd. Ja. Lieverd, zei je. Ik ben weer een meisje van elf. Ik doe mijn ogen dicht... en dan ben ik weer bij de rolvogels. Ze stelen kinderen, dacht ik altijd. Kom, niet zoveel praten. Dat is eigenlijk gek, hè? dat bedenk ik nu. Ik ben hier nog nooit bij de Elko geweest. Nooit. Vind je dat nou niet vreemd? Juist van Akte. In minuut is verleden, te Velzen op 13 mei. 1983, in tegenwoordigheid van... <tacht> en dan komen de namen. Nazakelijke opgave van de... Dat inhoud... lees ik nog wel eens na. Het komt erop neer dat... Het komt erop neer dat u de enige erfgename bent van alle bezittingen van uw echtgenoot. Daarbij inbegrepen de fabrieken, de twee huizen, de grond. Ik, uh, ik wil de jutefabriek verkopen. Dat kan. Het betekent alleen... Nee, nee, alsjeblieft ik... geen details. Nu. Werkt u dit alsjeblieft voor me uit. Uh, tot mijn zaakwaarnemer benoem ik meneer Keverling hier. Ja, dat is zo. Wij hebben nu helaas geen tijd meer, maar uh, ik bel u binnenkort voor nieuwe afspraken. Komt u dan naar mij toe? Ja, met alle plezier, hoor. Maar, voor de best. Ik, ik geef u het testament mee... Plus een totaaloverzicht van alle bezittingen van die weggenoot. U, u weet dat hij ook nog aandelen bezat in olie en cacao. Ja, later. Het wordt me allemaal een beetje te veel. Ik begrijp het <coughs> natuurlijk. Ik wens u erg veel sterkste, mevrouw De Pes. Het is fijn dat meneer... Met die ja, ja, ja, is fijn. Huh? Ja. fijn. Ik, laat, ik laat u even uit. Hè? Dank u. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag, oh, meneer. Wat had jij plotseling een haast? Oh, ik kreeg de zenuwen van die man. Zag je, zag je hoe dat bureau eruit zag? Als je, als je een prespapier papier verschuift, dan krijgt je een rolberoerte. Je wil er niks meer mee te maken hebben, met Eupo's Zaken. Daar ben ik totaal ongeschikt voor. Weet je dat ik het eng vind, al die bezittingen, al dat geld? En mijn moeder spaarde het statiegeld van de melkflessen op. Dat had ze in een apart potje voor de zaterdag. Extra vleeswaren, fijne vleeswaren, van het statiegeld. Zo arm als de mieren waren we. Dit naaiwerk bij dames zoals ik nu ben. Bijna blind heeft ze zich genaaid. Wat doen we? Wij gaan een broodje garnaal eten. En daarna neem ik een koep Annabel Met frambozen. In dit zesde deel van Reizigersgeluk, een hoorspelserie in zeven delen van Dick Walda... ...werd Freek Keverling gespeeld door Bernard Droog en Doortje de Bes door Edda Baardens. Peter Arians speelde Johan Keverling en Elsje Scherjon zijn vrouw Annette. Jaap Maarleveld was De Vos en Jan Wechter Laamaker. Notaris Terwiel werd gespeeld door Jan Borkes, Lacroix door Paul van der Lek. Hun vrouw was Corrie van der Linden. Technische realisatie Léon Dubois en Beer Gertenbach. De regie had Ad Leupler.